Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het is opnieuw druk op de Franse wegen door vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. De ANWB waarschuwt voor een tweede zwarte zaterdag. Rond Parijs stonden rond vijf uur vanochtend al de eerste files en ten zuiden van Lyon staat het al over tientallen kilometers vast. Ook in de rest van Europa is het erg druk, onder meer op de Duitse wegen naar het zuiden en voor de Zwitserse Gotthardtunnel.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 Politiebonden voeren al maanden actie voor een betere CAO. In Afghanistan is een NAVO-medewerker omgekomen bij gevechten in de hoofdstad Kabul. Ook twee opstandelingen kwamen om het leven. Het is niet duidelijk om welke NAVO-medewerker het gaat. Gisteren waren er in Kabul meerdere aanslagen. Zeker 35 mensen kwamen om het leven en er vielen honderden gewonden. De man die drie jaar geleden een aanslag pleegde in een Amerikaanse bioscoop gaat levenslang de cel in... James Holmes schoot twaalf mensen dood tijdens de Batman-film The Dark Knight Rises. Zeventig mensen raakten gewond. Eerder had de jury Holmes al schuldig bevonden. Het tikibad bad in pretpark Duindrel in Wassenaar is gisteravond ontruimd vanwege een brand. Er was kortsluiting ontstaan bij een van de grijbanen. Zo'n 900 mensen werden direct geëvacueerd... maar ze mochten eind van de avond weer naar binnen om hun spullen op te halen. Twee medewerkers van het tikibad zijn licht gewond geraakt.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. De zee. Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu Tooba leeft. Gaan beginnen? Ik zeg we gaan beginnen. Yeah, we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. wie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. En jawel, we zitten er allemaal weer. Alle drie die Toebak Leeft en Vijf minuten over acht vanuit een zonnig Zandvoort. En uh, ja, ik moet vandaag toch... Ik sta er even eerder bij stil. Naar vandaag is Jimmy Wallace jarig. Hij is 49, nog geen 50. Maar aan hen danken we toch... Dit radioprogramma, een beetje. Dat is de man die zeg maar, Wikipedia heeft opgezet. Mochten we nog geen Wikipedia hebben, dan nou, was echt. De helft van dit programma was, gewoon, dat was er gewoon niet. Was maar... maar een uurtje geweest. Dus uh, gefeliciteerd, hij is vandaag 49 geworden. Goed, welkom bij het radioprogramma. Is iedereen ja, er ja? En, en, iedereen Mag van? ik hem ja? nog even prijzen? Ja? Nou? Want hij heeft er dus echt gewoon... Het is een van de weinige websites. Ja? Goed bezochte websites. Die helemaal niks aan reclame en dingen doet. Nog niet, hè? Maar je voelt hem aankomen nee? regelmatig. krijg je van die meldingen. Wil je doneren? Nou, ja. ik zeg nee. nee maar Hebben dus jullie al één keer gedoneerd? Hij, hij vraagt of... voor donaties. Maar meer zal hij nooit doen. Dat is ook zijn hele visie. Ja? Hij zal nooit naar reclame... Uh, Reclames of dat soort dingen toegaan. Nee, oké, okay, ik nou, ben benieuwd. Want, dus het is ja. echt 100% vrijwillig. Uh... Het wordt ooit verkocht, natuurlijk, weer, hè? Ja. En dan ja. zullen we het altijd maar weer zien, ja, natuurlijk. En dan, en dan gaat het net zoals highs. Dan wordt ja. het verkocht en dan. En dan, en dan oh, gaat er het ook naar, meer wat van. Gaat Ga het ook naar Google en heeft Google helemaal zicht op wat je zoekt? Maar het zou wel zonde zijn als het weg zou zijn. Ja, het is echt... Maar ik war uh, zo om door te kijken en te lezen, te ja. lezen, te lezen. Ja, Hij ja eigenlijk, ik vind het echt... Het is, het is een mooi vent. Ik vind dat iedereen de dingen met elkaar moet delen. De, de, de informatie. Dat nou, moet gewoon zo zijn. Vroeger uh, waren er altijd de wijze mannen bovenaan... die alles wisten. En dan moest je je hard werken... om ook in die boekenkast te mogen kijken bij je baas. Maar tegenwoordig kun je alles zelf vinden. Dus ja, het is um, het is wel de dood van de encyclopedie. Ja, Och, dat weet ik nog wel. Ik kwam eens aan de deur met een hele grote rij encyclopedie. Meneer, kijk eens wat we hier hebben. De rest van uw leven kun je elke maand 10 euro overmaken. 10 gulden er nog. En dan heeft u hem staan in de boekenkast. Ja, maar ik heb geen boekenkast. Die leveren we er ook bij. Ja, die krijgt u er gewoon bij. En echt pas per toe, Pas toe uh, boekenkast. Daar betalen we nog extra duizend euro voor. Maar dan heeft u echt de kennis in huis. Kan u alles opzoeken. Ja. En dat deed je dan ook ah, gewoon. Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment... Toen hadden we een Windows 95 computer. Ja. En toen kregen we zo, hadden we zo'n cd En encyclopedie. Ja, ja, ja, ja, je vindt hem altijd op brommelmarkten. Ja, de, en daar, daar stond dan, daar kon je dan dingen op opzoeken. Zeg maar, een beetje het internet voor het internet. Ja, ja, ja, internet voor het internet. Ja, ja, ja. Nou goed, het is toen later op de radio met tien uur slapgaoer en hier een leuk plaatje. Je hebt wel een beetje gekke Jet Rabbelt. Doet hij nou nog iets? Want we hebben heel veel van hem gedraaid. Dit was een van zijn laatste singles. Hij is nog niet eerst zo lang geleden van het podium afgevallen met Sea Jazz.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 Geprobeerd. Zorgens vroeg. Toch een glas met sap, weet je hoor. Pineapple morning. Misschien een glas vol met. sap. Ik vind het te heftig. Ik kan niet. Ik vind het sowieso te heftig. Ja. S'avonds kan ik wel hebben, maar zorgens, dat is echt niet te doen hoor. Jet Rebel, oftewel natuurlijk Jelte Tuinstra. Er is een leuke documentaire over hem uh, destijds gemaakt. Natuurlijk, we moeten maar eens even kijken of je die kan vinden op internet. En hij is, hij is toen niet eens zo lang bezig, hè. 2012 besloot hij onder zijn eigen naam, of onder Jet Rebel, uh, door te gaan. En uh, toen kreeg hij alleen iets met onder andere Tonight. En dit is Pineapple Morning, een van de laatste platen die hij heeft uitgebracht. Ja. En uh, volgens mij was het uh, ergens met North Sea Jazz dat hij van het podium afviel... En toen was hij zo enthousiast. Toen sprong hij van zijn pianokruk op de grond, dacht hij, en toen van het podium Ja, Dave Kroll heeft dat later ook gezien. Hij zei: hey, is best hip om zo in het nieuws te komen. Die heeft het ook gedaan. Maar het nadeel is dat Dave Kroll daarna ook niet meer kon spelen op Pingpop. Ja, dat vergeten we niet gauw. En dat, ja, dat meld ik je regelmatig. Dat, ja, is echt ik, niet vind dat ik vind dat nog steeds een beetje laf. Echt laf? Dat hij dan helemaal. Oh, oh, ik ben zo geweldig. Want ook al breek ik mijn been, kom ik terug voor mijn fans. Ja. Maar vervolgens ga ik naar dat kleine kikkerlandje. Laat ja, zitten. laat me zitten. Dat is de moeite niet ook gewoon, zeg. Die hebben het er toch al betaald. Nou, goed. De, de, ja, stoepaklesberadier. Alle dingen die we ons bezighouden. Ik zie jullie aan het googelen. Uh. Ja, ja, ja. Ik ben uh, hard aan het zoeken wat ja? er allemaal gebeurd is. Blijkbaar is er in uh, Leeuwarden een crazy color run gehouden. Oh ja, met het haar. En uh, <laughs> allemaal hebben <laughs> ze gewoon gekleurd haar gekregen. Maar ja, eerst kregen het niet zomaar uit. Nee. En nou, uh, blijkt dus als je dus een bond van de kapper inlevert bij hun. En ook nog een bewijs van inschrijving voor de Color Run. Dan kan je het geld terugkrijgen voor de behandeling van de kapper. Jees. En het bedrijf gaf al toe... Nee, ja, het bedrijf gaf al toe dat, het, dat ze het verkeerde poeder gebruikt hadden. Maar nou, wat voor poeder is het dan maar gewoon? Nou, het was eigenlijk uh, uh, een, ja, een soort poeder waarschijnlijk... waarmee je je kleren kon verven of zo. Oh, okay. uh, oh ja, dat, ga, ga, dat krijg je niet gemakkelijk uit. Ja, en ze kunnen ook de schade van de kleding terugkrijgen. Uh, dus, uh, maar het ziet een... er wel prachtig uit, hè? zo van die foto's. Ja. ja, de Color Run is... Superleuk, maar. Maar is het niet, is het niet schadelijk aan stinadem? Want als je loopt door die kleuren en je ademt ja. er allemaal in. Ja. Bedoel, en normaal... dan zullen die mensen geen schade hebben van die verf Ik denk het wel. Die en, krijgen nog na, ik nog. Stoflongen en zo. Stoflongen en zo. Ja. Die krijgen zeg maar over vijf jaar nog eens even: ja, ik heb stoflongen gekregen, ik heb dit of en dat. En, uh, op Runterfoto uh, geven mijn longen geef, uh, fluoriserende kleuren. Dat kan toch niet goed zijn? Nee, zeker niet. En maar normaal gebruiken ze volgens mij kleding- uh, of uh, uh, voedselkleurstof. Uh, dan is het oh, niet zo erg. Oh, dat is niet zo erg. Dan krijg je ook nog wat pineapple uh, dingen. Ja. Naar binnen. Oh, moet ik zeggen, als je dat inademt, ik weet niet. Ik weet het, ja. Nee, Want volgens mij sowieso, dat, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar ja? als je gaat hardlopen, ja? adem je heel snel. Of dat Het gaat ja? ja, ja, ja. heel slecht zijn voor het milieu ook. Extra CO2 uitstoot schijnt het. <laughs> ja, maar dan dus vinden die bomen weer fijn waar je langs loopt. Oh ja, dat is waar. <laughs> maar je, je, doet bomen? Voor... je doet het toch in de stad? Nee, nee je, ook wel veel mensen lopen door het Maar bergen, waar... je adem, dan adem je, ook al is het... Gewoon, maar dan aanneem je een vet veel van het spul in. Ik denk dat Jan Jongen ja. dat niet echt leuk nee, vindt. Nee, volgens mij ook niet. Dit is ook zo, maar oh. ja, dat heb je ook als je achter zo'n startende bus uh, fietst. Of zo. Of, uh, dat is ook wel vrij naar. Ja, ja dat is nog een dieseltje. Ja. Nou, ja. goed. Straks ook andere de Zandvoort berichten. Maar eerst weer eens even een lekkere riet hè? Altijd leuk dit. Ja, man, is een beetje heftig geplaatst. Uh, ik schrok wel even toen ik de eerste keer op plaatjes plaatjes zag. The bedroom floor. After parties. Uh, Surfmuziek. Getting away from the ghost uh, van, de, van de coast, he. Niet ghost. coast, Van de kust, van de zapperbones. Je moet juist naar de kust toe, nu, met het te warm is. Ja, met ja, alle slechte berichten er ook over zand voor de laatste tijd. Althans, uh, één slecht bericht dat natuurlijk in de media is. Oh, zeker. Duits meisje van 20 dat nog steeds spoorlog is verdwenen en uh, iemand zag haar onder water gaan. En er is nog steeds niets van haar gevonden ook. Gewoon, hè, is helemaal verdwenen. Het is echt bizar ook gewoon. Echt chockerend voor de familie. Ja, echt iedereen heeft zich van zijn goede kant laten zien ook. Hè? Iedereen ging ja. gewoon helpen zoeken. Ja, ze hadden een lied gemaakt hè? Zo ja, van ja, mensen die ja. dan uh, zo onder water gingen zoeken. Zoals iemand van de Ringsbrigade Die was echt zwaar onder de indruk dat iedereen ook zo meewerkte. Dat had hij eigenlijk nooit eerder meegemaakt. Ja, dat is echt Zandvoort. Mooi om te, te horen gewoon. En uh, daarvoor trouwens een ander plaatje. Dat heet Bedroom Floor, de After Parties. Op de Bedroom Floor, is dat niet? Bad? Oh bad, nee, badkamer. Ja, badkamervloer vloer. Uh, dat is ook waar, die, uh, waar, die, waar deze man werd gevonden. Weet je wat? Elvis. Die werd er ook op de badkamervloer vloer werd gevonden. Had hij iets te veel uh, stokbrood met uh, pindakaas en uh, bacon gegeten. Kon Er no. oh. was ook wel drugs in zijn bloed gevonden. Dat is ook waar. Dat, hey, dat had er ook nog mee te maken geloof ik. Mm. Goed, Toepak leeft op de... hey, Hij leeft nog. Leeft hij, ja precies. Er waren altijd de verhalen. Hij is een zeebonk ergens in Frankrijk. Hij is gevlucht. Omdat hij te veel aandacht kreeg. Nou ja, heb gelijk. Ja. Als je zoveel geld hebt, je kan het ergens gewoon lekker neerzetten. Daarintegen... En geniet er maar. En, en daarentegen, Paul McCartney is al een tijdje dood. Maar die is voortge... die is, uh, zijn leven is voortgezet door Billy Shee. Die heeft ooit een uh, wedstrijd gewonnen. Wie lijkt het meest op Paul McCartney? Kijk, zo, zo zit het ding in elkaar. En James Dean leeft ook nog steeds. Dat zijn allemaal de verhalen. Alle broodjes aapverhalen. En, uh, en uh, Wilhelmina, koningin Wilhelmina? Ja, die leeft ook nog steeds. Oh. Ja, die uh, jurie ja, die is die uh, gevlucht. Goed. Uh, andere dingen. Ik zie, is dit goud wat hier op het water drijft? Nee, dat zijn bad eentjes. Er zijn afgelopen donderdag in de Chicago River de mensen eentje uh, kopen. Yeah. En, en dat geld gaat naar de Special Olympics in Illinois. In, to in totaal is er 320.000 euro opgehaald... maar al die eentjes die worden losgelaten. Ik denk van, hallo, we hadden het toch over die plastic soep? Daar zat ik net aan te denken. Waarom gaan ik, we ik dit zag doen? Ik dan ook aan te denken, ja. En dan denk ik, ik, ik, ik, ik, ja. Ik snap het gewoon niet. Ja, maar deze worden niet in de natuur opgenomen. Maar, maar ga, ga nog, eens terug, naar, ga nog eens terug naar het filmpje. Want ze, volgens mij hebben ze, uh, ze ja. houden ze wel tegen. Ja, uiteindelijk worden ze losgelaten... en dan worden, kunnen de stromingen worden gemeten over de, de, over de planeet... Zoiets, daar wordt het mee gedaan. De vorige keer is er per ongeluk een lading bad-eentjes van een schip afgevallen. En dat heeft uiteindelijk zeg maar, gezorgd ja. dat we al die bad door die bad-eentjes kunnen we nou een beetje kijken hoe de stromingen gaan in de wereld. Eh, volgens mij is, heeft, is dat de start geweest van dit soort gekkigheid. En gegeven je er is ook een kunstenaar gemaakt, die heeft ook een bad-eentje gemaakt, die is mega groot gewoon. Ja. En, en die zijn ook lekker gaan. Dat was echt een ramp, ook gewoon. Echt echt. Ja, dat was nee, dat? Was was echt, dat. Echt, dat was echt wereldnieuws. Dat was echt wereldnieuws. Ja. En, uh, nou ja, goed, dit is weer iets nieuws. Enorme die water gaan. Ladder, uh, la, een enorme lader. Een enorme lader. Die gooit gewoon die hele zooi in het water. Ja. Lijkt net goud of zo in eerste instantie. Ja. Ik denk, van waar slaat dit nou op, slaat het? Nee, goed, het levert geld op en hopelijk gaan ze met het geld gaan ze het, het echte probleem. Het... Gaan ze de soep opruimen? Gaan ze de soep opruimen? Ja. Ja. Met dat geld kunnen ze het nou ja, Ik heb daar straks een heel leuk bericht over. Ja? Over, de, over de plastic, daar nou, niet leuk. Nee? Maar over de plastic soep. Want uh, Ze zijn bezig met een actie hè, van de bibliotheken. Ja, of van de bibliotheken? ze zullen een plastic Madonna maken van 12 meter van alle okay. rubberen en uh, plastieke dingen die gevonden worden. Dus je, kan, je kan het daar maken. Uh, okay. Madonna. Waarom een Madonna? Ja, dat weet ik niet. Ja. weet ik niet. Misschien als, als beschermvrouw. Madonna is vaak een beschermvrouw. Twaalf meter willen ze erin maken. En die willen ze dan tijdens het uh, uh, begin van de Olympische Spelen... willen ze die onthullen. Oké. Okay. Oh, yes. uh, allemaal weer een beetje gelovig getint, dit. Ben ik niet zoveel gediend? Nee, ik weet niet of het geloven... of wat het zo okay. bedoelt. Maar, nee. Als het gewoon Madonna is... Vind ik, ben ik het wel mee eens. Oh ja, die, die hadden wel. Een mooie aflevering voor Madonna. Girls one wanna have fun. Die Madonna. Ja, die Madonna. Ja. En dan bijvoorbeeld ook... een van die posters die ze dan doet... in het boek Seks. Ja, ik praat nu echt helemaal retro. Heb, je dat, gewoon, heb je dat boek? Ik heb ooit al in gekeken natuurlijk. Oh. Stiekem had ik hem om mijn bed liggen. Oh. Ik kon, mocht toen niet van mijn vrouw destijds. Maar toen... Uh, en mijn buddy, zegt, maar, dat mocht toen niet. Van deze wel, want die vindt het nu niet erg. Kort stak voor de Zant voor berichten, dames en heren. We gaan nog even door met muziek. Starters, heads and foots. Die laatste paar die ken ik daar wel een beetje. Die hoorde ik op elk radiostation. Maar deze van ik ook wel Net als bandje die is helemaal doorgebroken. Net zoals Jet Webbels. van die bandjes die afgelopen jaar gewoon helemaal nou gewoon echt de, de hip zijn. Gewoon. En het heet het trouwens Stardust. En ik lees vandaag in de krant Roof Rembrandt bij Philips. Bij een uh, hondsbrutale kraak in een zwaar beveiligde villa van de familie Philips in Eindhoven. Blijkt een kunstwerk van Rembrandt te zijn ontvreemd. De roof is een groot uh, mysterie. En in de identiteit van, van de dieven is nog steeds onbekend. Ze hebben er gewoon een gat geknipt in het hek. Ze zijn er binnen gegaan. Ze hebben de, de, de beveiliging omzeild. En uiteindelijk hebben ze een, een, een, ja, een Rembrandt meegenomen. Schandalig. Ik vind dat, dat Philips verantwoordelijk is voor het missen van een Rembrandt nu. Hoe is het mogelijk dat iemand thuis een Rembrandt mag hebben? Ik vind het schandalig. Dat had echt niet gemogen. Ja. Wat is Nederlands erfgoed. Wij moeten er naar kunnen, kunnen kijken. We hebben daar recht op. Dat is echt schandalig. Het ja, maar... moet ja. onterfd worden. Ja, maar dat heeft te maken, Ja. hoe kun je nou onterfd worden van je eigen geld? Uh, dat weet ik ook niet, maar goed, dat, <laughs> het schilderij moet weg daarbij remmen, bij uh, Philips. Dat hoort niet bij Philips, het is van ons, het is dus ons gemeengoed. Ja, maar we, we blijven daar kunnen kijken. Ja, maar anders, er daar anders, anders heeft kunst erover geen zin meer. Als je <laughs> geen kunst meer thuis mag hebben, nee? dan kun je ook geen... Ja, ja, ja nee, het is een goed beetje, maar ik vind het nee, nee, nee, echt, nee, dat hoort gewoon bij het publiek. Rembrandt was, was, was ons... Was, was. Nee, goed, sla ik misschien een beetje door. Maar goed, in ieder geval, ja, ik, ik schrok ervan. Ik denk, jeetje, weer een, weer, mis ik weer een plaatje wat Rembrandt gemaakt heeft. Wat hij op die zolder, die donkere zolder, heeft geschilderd. Ik heb daar echt om te kijken hoe het was. Zijn er wel foto's van? Ja, goed. Okay. Ja, daar wees deel van. Het, het, ja, ik ben helemaal ja, schoon van. Het, het, het, ja. het, het, het heeft je wel geraakt. Ja. Het, het heeft me geraakt, ja. Ik, ik schrok ervan. Ik denk, straks zijn er ook nog Van Goghs gestolen of zo, weet je wel. Boel. Ja, dat kan. Ik ja. grappig is, klas gisteren ergens in een, uh, in een krant. Uh, als Van Gogh nu had geleefd, was het ook een kind geweest met een rugzakje. Meer dan dat, denk ik zelf. Ja, zeker. Ja. zeker. Ah. Die, uh, die had echt heel veel begeleiding gehad. En die had gezegd, ja jongens, leuk hoor, die schilderij. Ga je nu nog even wat belangrijks doen in je leven? Huh? Dat was schilderen. Goed, dat er in die tijden nog geen auto's waren. En uh, uh, wildrijden en dat soort dingen. En nee. Zo enorm veel drank beschikbaar, dat was er dan niet oh, zo. maar hij had wel van dat autosinazoot, auto oh. noem je dat? Wat gebruikte hij niet ja, altijd. Ja, ik weet samen niet. Dat met Paul hè? Ja. Dat was ook niet heel erg goed voor je, voor je hersenen. Ik vond me ja. echt dat, dat, dat jammer dat daar toen. toen, was het, toen absint toen nog, of zo? Absint eigenlijk? was het, ja. ja. ja. ja. Het is uh, goed dat ze daar toen nog geen selfies konden maken. Of eigen filmpjes. Ons waren het toch een partij gekke filmpjes geweest ja, van die, die selfies, twee? Ja, die schilderden ze gewoon. Ja, dat is ja, waar. Ja, ja, die vond ik ook niet al te mooi, hoor, trouwens. Nee, nee, nee. Ja. nee het was niet Wils mooie kerel, dat is waar. Nee. Ja, echt niet. Marcus, wat zit jij na de hele tijd dat hele het te lezen? ben ik van je bent echt man van de techniek. De, ja, We hadden ja. het over de vliegende auto's. Ben je er al ver in gekomen? Of? Nou ja, het komt erop neer dat ze... Ze zijn natuurlijk flink aan het prototypen met de, met de vliegende auto's. Ja? En natuurlijk, ja... Iedereen is gebaseerd op de... Uh, dat staat in dit artikel op de film uit 1985 van uh, Back to the Future. Oh ja. Maar ja, de auto zoals ze daar zijn, ja, dat krijgen we nog niet voor elkaar. We hebben altijd vleugels nodig. Yeah. Het, het -gedeelte, zeg maar, kunnen we nog niet uh, goed ontwikkelen. Maar uh, ja, de Air Aero Mobile 3.0, dat is wel de, de auto die nog het meest in de buurt komt. Maar ja, die is, uh, het prototype is uh, recent uh, neergestort. Oh, Dus daar zijn ze nog een beetje mee aan het ontwikkelen. Je He lijkt een beetje op de DeLorean? Nee, nee, dat niet. Dat maar, niet, oké. Okay. Zeg maar, die komt nog wel het meest in de buurt van een, een auto. Zeg maar. Oké. Okay. Hij dus, kan wel vliegen, maar als je boven de 80 mijl per uur gaat, dan ga je niet de toekomst in. Of de verleden. Nee, nee, dat. dat uh, nee. Nee. Ik geloof nog niet dat ze dat uh, voor elkaar krijgen. Oké. Okay. Nou. Goed. Ja. Ik, dat houd je altijd bezig. Ik bedoel, uh, sommige films kunnen heel, kunnen heel goed voorspellen. andere uh, films die. Uh, ja, dat vind ik, ik, dat vind ik zo grappig. Dat we elke keer. Als er iets met. We, Echt, ik heb af en toe een beetje het gevoel dat omdat we niet alles hebben ontwikkeld nee? uh, wat in de film Back to the Future kon, zou, ja? zou zijn in 2015, ja? alsof we een soort van mislukking zijn in ons glas. No, oh, okay. Dat gevoel heb ik altijd een beetje als ik de kranten lees en de berichtjes okay. erover. Want dat was echt een streven. En we hebben geen uh, vliegende auto's en zelfstrikkende schoenen. En, maar daar hebben oh, we... Ja. Allemaal... Ja, we, hebben, we hebben toch die klittenband... Uh, ja, maar, nee, het is echt van ja maar dat is wel een uh, vooruitgang. Er komt dat ook uit van een NASA vandaan trouwens? Die klittenband. Nee, nee, dat is een man die liep door het veld en die had gegeven, te, toen thuis kwam, had hij die dingen aan zijn jas en wat de fuck is dit dan nou weer? Toch hé, hey, dat zijn van die haaltjes en van die vingertjes. Wordt het daarvan gemaakt? Daar komt het toch? Daar komt het van. Hè? De man ja. liep door het veld en ik kreeg iets ja. op zijn jas. Oh ja, en toen merk je dat, dat, dat heel schoon. Dat vind ik ook zelf strikkende Ja, hoor. Maar die hadden we ja. in die tijd toch ook al. Ja, dat had, was die, toen die, ook al. Ja, in ja, nee. 1985 hadden we wel klittenband. Oké, okay. nou, een nou. nurtel. Unknown, Immortal, August heeft een nieuwe single. Keep Checking My Phone. Kan me niks meer voorstellen. my phone. Oh. En dat is uh, unknown mortal august. En het is wel grappig, ik, ja, volgende was week ga ik een weekje op vakantie. Was het jouw telefoon die ging, of was ik het? Nee, nee, dat klopt, dat was die van mij. Oh, oké. Okay. En het grappige is, dan kom je op zijn camping, weet je wel. Die je willen natuurlijk echt allemaal terug naar de basis. Maar hebben ze wel wifi? toch shit, ik heb geen wifi. No. Nou, moet je even die kant op lopen. Oh nee, kan je daar, daar kan je je telefoon op laten. Oh, snel er allemaal heen. Oh, ja, is dus alle stopcontacten vol. Fuck man, nou, trek ik die er wel uit, want die is toch vol. Ja. Kop je hem erbij. Echt, het gaat gewoon nog steeds om je telefoon, hè? Gewoon op vakantie ook. Ik heb het zelf ook ja. gewoon. Ja. Ik, maar ik, ik had het ook Dat is zo stom. Dan uh, ben je in, in Duitsland of zo op vakantie. Nou, dan heb je geen internet op je telefoon. Want daar betaal je godsvermogen voor. Eh? Maar dan kom je in een stad. En dan is het echt zo van... Oh, oh, uh, ja. Hier hebben ze wifi. Oh, nou, nou met dan zit je even gezellig koffie van. te drinken. Met z'n allen op je telefoon. Ja, Jezus. En dan is het echt erg dat je... Je hebt natuurlijk al die groepsgesprekken. Die gaan gewoon door. Ja. Dus dan is het ook echt zo. Je, je moet gewoon je een uur bijlezen. Je met wifi en ja. dan is het echt zo. Ja, 2000 nieuwe berichten. Um, Welke zullen we eens gaan bekijken? Ja. Laat maar zitten. Jezus, ik ga je niet je op Dan moet je de gaan. groep gewoon even verlaten als je op vakantie gaat. Ja, dat moet je eigenlijk doen, ja. Dat is misschien het handig en Dan ga je gewoon weer in de groep als je terugkomt. Ja, je, ja. Mis, je mist gewoon. Je, je kan je zegt, bij. jongens, maar, ik ben even weg. Het ergste is, dan, meestal dan, dan ga je teruglezen en dan mis je helemaal niks. Nee. Nee, maar klopt. dan ga je. Dan, je, wel dan lees, je lees je het niet. Ja? En dan is het. Ja, waar was je nou? Waar was ik nou? Ja, hoe heet het? We hebben het toen en toen afgesproken. Oh, Van die loze kreet die erop gegooid. We zullen even koffie drinken? Ja, precies. Uh, morgen, daar. Nee, nee ja, er wordt niet op gereageerd. Maar ja, dat is. Uh, ja, je kan beter niet op vakantie gaan. Je mist gewoon heel veel. Ja, nou, laat maar zitten hoor. Oh. Ja, la, laat maar zitten. Goed, het, uh... nou, ja, ik we gingen heb nu... we bezig met Zandvoort Nieuws. Zandvoort, oh, ja. Zandvoort. Ja, het Zandvoort ja, van Nieuws ja. is dus wel dat Wilco de volgende week niet is. Ja. En nou. ik ja. weet niet of wij samen het schip kunnen laten uh, zitten. Ik ga mijn best doen. Ja, okay. Okay. Ik heb vakantie deze week. Dus, uh... ah, de hele week? Of ja. lekker? Dit jaar was de vierde editie van Timmerdorp Zandvoort. Dat is natuurlijk dinsdagochtend geopend en gisteren is het, het afgesloten. Het thema was uh, western. En ze moesten allemaal uh, ja, iets maken wat met de wester... Uh, westerse wereld, nee. Wat Western. met het westen, westen te maken had. Hey, hoe zeg je dat nou? Met kouders ja. en in ja, te maken had. Zo moet ik het oh, uitleggen. Ja. Uh, het is gisteren afgesloten en het wordt vandaag om 8 uur, gaat de fik erin. Op, op, op zaterdag? Op zaterdag staat hier. Oh, zaterdag, 8 augustus, om 8 Ook uur vanavond gaat samenwerking met de Sandwoordse brandweer, gaat de fik erin. En uh, ja, leuk. Dit is echt, voor heel veel kinderen is dit gewoon echt ik... helemaal de week, gewoon. Ik hoop wel dat ja? zeg maar, die kinderen niet later... In de bouw gaan. Ja? En die traditie in eer houden. Dat ze echt een week of een hele tijd aan iets gebouwd hebben. Dat het weer in de fik. En, en dan is het klaar. Ja. En dat is het zoveel miljoen gekost. En dan wop, de fik erin. Ja, en dat ze denken van het is toch niet helemaal of het is nu is, had ik het niet verwacht. Doe dan toch maar de brand erin. Ja, goed, andere berichten. Ja, hou er even rekening mee. Uh, aanstaande maandag uh, 10 augustus wordt een uh, deel van de Zandvoortse laan, wat in de Volksmond Zandvoortse laan onder de bomen genoemd wordt, uh, die wordt afgesloten. Uh, het gedeelte, uh, dat is het gedeelte tussen de Dr. Gerkenstraat en de Kostverlorenstraat. Uh, van 7 uur 30 tot ongeveer 9 uur. Uh, en uh, ja, er worden twee bomen verwijderd die door de storm uh, van twee weken geleden schade hebben opgeleverd, of opgelopen. En uh, het verkeer uh, dat met behulp van de verkeersregelaar omgerijd via de Dr. Gerkenstraat. Okay. Dus hou er rekening mee met extra reistijd als je naar je werk moet. Ja, en toch ja, heel ja. veel troep langs de kant van de weg. Het valt me ook op dat het gewoon blijft liggen ook. Echt, soms zijn ze ja, die stukken gezaagd... dan liggen ze gewoon nog steeds half op de weg ook gewoon. Ja, maar het is pas twee weken geleden Oh, je heb Het is de natuur. Laat de natuur het zelf oplossen. Dat is waar. Want, ja. vanzelf, Goed. Het verdwijnt vanzelf. Nee, maar er zijn wat klachten gekomen over van... De, uh, op die zondag ook, na de, na de storm gelijk. Van, dat de gemeente niet even een veegwagen En Dan denk ik van... Ja, op zondag, uh, degene die op zondag moeten werken krijgen dubbel geld. Misschien is het toch wel slim om dat op maandag te doen. En uh, ja. de gemeente was ook zo veel bezig met overal inderdaad gevaarlijke situaties weg te halen. Ja. En uh, die mannen hebben zo hard gewerkt, gewoon die dag zelf. En zo. Ja, wij willen het ook wel doen, maar wij mogen het niet doen. Dan krijgen we een boete. Dat ja, ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Ja, nog, je hebt nog een stand voor bericht. Ja, ik heb een bericht dat de politie heeft donderdagmiddag... ...op de Torwerkenstraat een raampje ingeslagen... ...van een geparkeerd Duits busje. Als je me nou? Want er in de wagen zat een kat, meestal is het een hond. En gezien de, de zon werd de uh, temperatuur wel heel hoog in het vuurtuig... ...en de politie werd dus door omstanders gealarmeerd. En uh, ze zijn dus naar binnen gegaan... ...hebben de kat eruit gehaald en overgedragen aan de dierenambulance. En het raam van het busje is met lint afgetaped... ...en de eigenaar kan de kat tegen betaling... ...bij de dierenambulance weer ophalen. Al oh, gelukkig. Ja. Ja, uh... tot zover de goed het z'n Zandvoortse berichten straks om de tweede uur van dit rijden. We we nog veel meer in de hele ogen zit vol met Zandvoortse berichten natuurlijk. Die kan je verwachten natuurlijk. Maar eerst even een hit. Crystallize, een van de laatste plaatsen van Young the Giant... I'm yeah. Deze praat heel vaak bij een cliënt. En uh, die cliënt daar, die, ja, die hebben zo'n dat zo'n mooie mannen. Daar wil ik graag naar kijken. Young the Giant, een van de geef laatste de plaat, de de Crystallized. Sorry, ja, geef ze ongelijk. Of geef ze geen ongelijk. Ja, dat bedoel ik. Het is zeker waar. Het is. Uh, Toeback leeft op de radio. Het is kwart voor negen vanuit Zonnig Zandvoort. Straks gaan we weer eens even kijken wie er allemaal jarig is. Wat er allemaal gebeurde uh, door de jaren heen op deze datum. En uh, dat is altijd, ik vind het altijd een leuk stukje geschiedenis. Ja, daarvoor bedanken we natuurlijk He? ook altijd weer Jimmy Wales, die vandaag ook jarig is. Die namelijk 49 wordt. Dat is de man die omdat we alle uh, kennis moeten delen. En die heeft een Wikipedia opgezet. Goed, andere dingen die ons bezig houden zijn? Ja, uh, het is natuurlijk het nieuws van de, van de week. Zoveel gebeurt er niet. Dus er nee. is ook niet zo heel veel voor nodig om het nieuws ja. van de week te worden. Maar Vertel. De kraan. De kraan. Ja. Oh, ja. Het is, uh, ik was al je vergeten, Eva. Sorry. Uh, dat vind ik zo mooi. De, de politie roept op om filmpjes te maken. Ja. Uh, of uh, sorry, om de filmpjes die je gemaakt hebt op te sturen naar ze. Maar je mag nu geen filmpjes meer maken. Uh, dat is strafbaar. Uh, wacht ervoor. Het, uh, uh, er zijn echt mensen opgepakt en zo. Ze, ze treden heel hard op voor mensen die filmpjes en foto's willen maken. Yeah. En er was laatst iemand opgepakt die, zelf, die zelfs probeerde op het platon te klimmen... <laughs> ...om foto's te maken, dat je echt denkt van... ...hoe kom je op het idee, zeg maar, yeah. om daarop te klimmen? En, uh, en dan hebben we hij... het over een Alfa de Rijn het platon... ...dat ja. uh, omviel met twee kraan en een, uh, ze, ze had iets daarin hangen. Ik weet niet wat het was. Was dat nou? <laughs> iets, <laughs> een brug! Een brug, deel, een brug. <laughs> wat denk je dat ja. het weegt ook. zo. Ja, maar, het zag er zo maar, maar, klun, klunzig uit allemaal. Ja. Moet je eens voor de grap, moet je even gewoon iets massief van staal ja. zeg maar optillen. Dan, dan weet je ongeveer hoe zwaar dat is. Ja. Dan moet je je even voorstellen zo'n brug. Hoe zwaar ja. dat is, zeg maar. Tonnen gewoon. Dat is echt bizar. En, dat er ge, het is echt een wonder dat er geen doden zijn gewoon. Ja, ja. Een wonder. Dat is echt een wonder. Maar, maar ik vind het ook gewoon. Weet je, klunzig dat je zeg maar, je weet. Ongeveer die krachten en hoe je het moet uitbalanceren. En dan ga je zo'n ding op zo'n boot zetten, op zo'n zo Ja. Nou, dan weet je dat, dat die krachten gewoon anders werken. Maar ja, het, het, ja, ze hebben het eerder gedaan, zeiden ze. En hij had eigenlijk niet tussen die kranen doorgemoeten. Maar die ene kraan had eigenlijk meer uit moeten schuiven. En dan had het voorbij die tweede kraan moeten gaan. En dan uiteindelijk had hij zo, zo op zijn plaats gevallen. Helemaal geen punt. Ja. ja, volgens mij was het nooit mogelijk geweest. Nou ja, als je het goed berekent... Ja. Misschien was het mogelijk, misschien niet. Ja. Maar dan hadden ze in ieder geval dit kunnen voorkomen. Maar ja, het uh... ja, dit is... Het knullig en wat nog gelukkig is, vandaag uh, las ik ook het nieuws... dat de mensen, er zijn iets van 20 mensen of zo... twintig gezinnen of zo zijn in ieder geval zonder huis... Eén gezin of twee gezinnen hebben nu zeg maar, weer een uh, vervangende woning gevonden. En die andere wonen bij vrienden of kennissen. Of eentje uh, die mocht bij een instelling uh, inschuiven. Ze hadden nog een kamertje vrij. Oh, dus is Het bouwbedrijf heeft wel voor de, de getroffene uh, bewoners... Zeg maar, 2000 euro per gezin zeg maar, geven. Oké. Okay. Voor de, de, de, zeg maar, de, de, de schade scha die ze ja. nu hebben. de ja? nood. En voor de ondernemers 5000 maar, ik vind als ondernemer ja dat is echt peanuts. Als jij daar gewoon een winkeltje hebt, 5.000 euro... Ja, wat ah, een duur duurbrugje. Ja. Dit is echt, daar worden ze niet blij van, nee. Goed, uh, straks onder andere veel meer. Ik zit even te kijken wat ik had weer. Nou, als ze het toch over de brug hebben, <laughs> past deze er goed bij. Cross that bridge when we come to it. Ja, ze dachten, nou, laat we weer die brug maar eens op de plek liggen. Dan kunnen we eens kijken of dat allemaal veilig is of zo. Is. Laat in de jaren 80 de Ward Brothers. jaren 80. Ik zit even te kijken. Ze zijn nog een beetje actief. Ze waren actief tussen 1986 1987 en 1996. Ze zijn ook actief geweest Dit was in de jaren 80. Cross that bridge when we come to it. Er waren namelijk drie broers. En die heetten allemaal Ward, Dave Ward, Derek Ward en Graham Ward. En die maat allerlei leuke plaatjes. Dus even dit je weet. Toen op de radio. Welkom. En uh, wat zit je nou te kijken, Jolande? niet ja, heeft Godfrey te maken met de... de, de Godfrey ja. Bloom. En, over Amerika? Uh, over Amerika. Hij is uh, gewoon een beetje boos om uh, alles wat er uh, hier gebeurt. En hij zegt: het Europese hier parlement, gebeurt. nee, nee. Het Europese parlement, die, uh, die, hij zegt zelf: van... Jullie, zijn, uh, uh, het, jullie hebben het over de belastinginkomsten en belastingontduiking, maar ondertussen. Zijn jullie de grootste hypocrieten? Want jullie krijgen allemaal speciale pensioenen waar jullie geen belasting hoeft te betalen. Eigenlijk zijn jullie de ergste van allemaal. Oh. En uh, als dit allemaal uitkomt, dan wordt straks gewoon de hele Europese Unie bestormd. En dan uh, worden jullie gewoon. Uh, ik heb hem even gedeeld. Dus, het, is, het is echt zo dat ik denk van wauw, dit staat hier gewoon op internet. Gebrak... Hier krijg je een volksopruiming uh, door. Nou nah, dat zal wel meevallen. Hebben jullie de debatten nog gezien? Met uh, van Amerika? Ja. Donald Trump heb ik een klein beetje gezien. Het is, het is leuk om toen ook altijd die one-liners van hem te horen. Uh, een van de one-liners is ja, natuurlijk is... deze. Because our leaders are stupid. Our politicians are stupid. En dan gaat hij vertellen dat, uh, dat ze in Mexico veel slimmer zijn. Want ze laten de slechte Mexikanen laten gaan en die komen dan uh, naar Amerika. En Amerika zorgt wel voor die slechte Mexicanen. Voor die slechte match. Het jobs. Ja, ja, precies, dat soort dingen allemaal. Maar goed, uh, heel veel mensen vinden hem toch wel interessant. Dus, uh, hij werd gisteren vergeleken door Maarten van Rossum uh, als een soort pim fortuin. Ja. ja. Dus. Ah, het, het, uh, het grappige vind ik, zeg maar, dat het is altijd in plaatsen waar ze er geen last van hebben. Zeg maar, uh, de, de, de plaatsen waarschijnlijk daar, de, de, de staten waar ze weinig Mexicanen hebben, ja? die stemmen op hem, want die is tegen de Mexikanen. Net zoals hier heb je dorpen waar geen moslims wonen. Ja, en we zijn voor Pim voor. Of, uh, voor uh, Geert Wilders, Geert Wilders ja. want uh, die Marokkanen. Ja, ja, die hebben ze Mar volgens mij nog nooit gezien, man. Nee, dat is waar. En als de dood is het, dat ze uh, straks ook een asielzoekerscentrum of een, uh, een moskee ergens gaan bouwen bij hun dorp. Daar zijn ja. ze er bang voor. Ze willen het voor zijn. Lastige materie. Het, ja, ik hoop nog steeds dat Hillary Clinton het uiteindelijk gaat worden, hoor. Dat zij het helemaal gaat overnemen van Barack Obama. Dat zal toch leuk zijn. Eerst een donkere en dan straks een vrouw als president. Ja. Maar ja, goed, zover ja, is het is toch hij, al lang niet. Ja, ik, ik heb me te te weinig in verdiept om te weten van wat is het beste voor hem. Nee, ik, het schijnt wel dat Donald Trump ook een beetje met de Clintons uh, onder uh, in een hoefje speelt. Het schijnt dus dat uh, Donald Trump zeg maar de, part, de tegenpartij van Hillary Clinton. Uh, een beetje een, een kwaad daglicht wil stellen. Omdat hij daar nu zeg maar, een soort leider van is. En, en, waardoor uiteindelijk de Clintons... Nou ja, het is eigenlijk een beetje een clubje. De Clintons wil, zit er ook nog steeds bij. Dat die het wel gaan winnen. Maar nou, hij schijnt regelmatig bij hun op bezoek te komen. En is, ze zijn ook heel vaak bij hem op een bruiloft, die hij dan weer organiseert. Oh, okay. dus. Als je, de tegenstander was geloof ik, de... de of een van de tegenstanders van uh, die uh, tenminste, zit in, zit in dezelfde partij, maar die ook opgaat, yeah? is de broer van uh, Bush. Oh ja. En die, uh, yeah. die stelde zich heel uh, achter, uh, heel uh, kwetsbaar, zeg maar op. Yeah? Wel zo van, nou, ik heb met zat hij, uh, Californië of zo. Heeft hij weer bloeiend gemaakt en weer, uh, weer geld, uh, weer, weer economie goed uh, gemaakt, zeg maar. Ja. En ja, dat kan ik ook voor Amerika. Maar echt een totaal tegenovergesteld geluid geeft hij van Donald Trump. Ja, en ook wel goed dat hij afstand heeft van wat zijn voorgangers van de Bush-familie allemaal hebben gedaan. Ook wel slim ja, om dat te doen. Maar hij kreeg natuurlijk wel weer die vraag van ja, als, uh, als met de kennis van nu, ja. zou wat je broer hef, heeft gedaan met de inval van Irak, was dat een goede keuze? Oh? Hij is nu toch oh. wel toegegeven, dat was geen goede keuze. Dat Met de was, kennis was niet van... slim. Met de kennis van nu. Ja. Hey, maar ja, dat, okay. dat achteraf, hè? Dat achteraf, ja, ja oké. Okay. Ja. Maar goed, als je daar stemmers of kiezers mee kan halen... dan doe je dat natuurlijk. Goed, we hadden net een mailtje van die... want die zei kun je een plaatje draaien? Ja. ja. Wie was dat nog weer? Uh, ja, wie is dat Nee hoor, de ja. heer Willem Bruis. Oké, okay. hij is van de nacht, geloof ik, hè? Ja, hij bruist, zegt hij ook steeds... Dus okay. uh, hij, krijgt, hij krijgt een verzoeknummer. Hij krijgt een verzoeknummer. Dus Zie je, Willem, deze is speciaal voor jou. Basketcase Case Green Day. Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools. Neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the crease Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm crazy. en basketcase hier in de vroege morgen. Het moet allemaal kunnen natuurlijk op verzoek. Een verzoekplaatje. Ik hoor steeds meer op uh, zenders... dat allerlei mensen verzoekplaatjes gaan draaien. Ik vind het echt heel knullig, maar ik doe het nu ook. Ja, ik denk ook commercieel, kom op zeg. Als ik luister allemaal kan winnen, ga ik dat natuurlijk ook gaan doen. En een van de grote hits van, uh, van Green Day hier in de morgen... En uh, ik zit er denk denken, als videoclipje zat ik even te kijken. Ik was even vergeten waar het videoclipje nou precies om ging. Maar gaan we gaan het ook over, stel ik, idioten die opgesloten zijn... in een uh, gesticht die aan een gitaar krijgen en dan gaan spelen. En laatst laatste tijd is er natuurlijk heel veel nieuws over... dat ze idioten. In Utah zijn ze er ook weer opnieuw... Uh, hebben ze weer zomerkamp uh, georganiseerd. In uh, Noorwegen. Ja, dat is ze zijn, ze zijn gearriveerd, zag ik gisteravond. Vier jaar geleden is daar natuurlijk iets, iets moloters geweest. Ik ga zijn naam ook niet noemen, maar ik vind dat dat nee, ook helemaal niet... Ik ben toch, hem geloof ik vergeten. Ik ben hem ook vergeten. Oh, gewoon, het is hij is helemaal niet waardig om dat nou, te ik, noemen. Ook gewoon, idioot nee, ook nee, nog nee, gaan nee, studeren. Nee, niet, niet, nee, niet ik, moet, ik moet wel eerlijk zeggen dat... zeg maar, doordat dat kamp weer in het nieuws was... Ja? dacht ik, oh ja, dat is ook, er gebeurde zoveel ja. van dat soort rare dingen... dat ik het, was het er ook niet door, vergeten was. Ja, was. ja, want die, die vliegramp heeft dat natuurlijk wel overtroffen. Hè? Ik bedoel, Oh, dat was echt heel erg. Dat was pas wow. ja, maar Dat is heel mooi in beeld, we beeld nou gebracht. Kan je een ranking inbrengen. Nee nee, nee, nee, nee. Maar jij zou het over de minions hebben, maar jij het nu over iets anders. Ranking oh, de, de rams. Wie is ranking, nou? Ranking de rams. Ranking de rams. Zoiets moet het worden, ja. Oh, maar dat was heel erg. Oh, dat, dat was heel erg. Dat was heel ja. erg. erg. heb ik helst te huilen. Wat dat deed ik denken om dat. Goed, ja. Het dat schijnt nu dat de NOS krijgt een Emmy, uh, geloof ik, in Amerika. Omdat ze het zo mooi in beeld hebben gebracht. Oh, uh, nee. Ja. ja, heb ik gezien, ja, in de krant. Dat is ja. een beetje een raar gevoel ja. krijg je daarvan. Ik kijk er ook ja, ja. weer naar en denken van ja, ik kan het eigenlijk me niet in beeld hoeven. Maar ja, die maar die er was laatst ook weer een hele grote documentaire over de Tweede Wereldoorlog, over de kampen. Ja, dat is ook en die, zoiets. En, en die had ook met Hiskok had hij gemaakt zelfs of zo. Oké. Okay. Die, die had er ook aan meegedaan in zijn vroege jaren. Ja. Maar uh, ja, en dat, dat, die heeft ook uh, prijzen gehad om, maar, om het wel duidelijk te maken hoe erg het was, weet je. Zo. Ja, oké. Okay. Ja, mooi in beeld gebracht. prijzen ja, Documentaire uh, prijzen moeten dan weer zijn, lijkt mij. Ja, ja. niet echt een Emmy. Zo een van, Emmy. oh, dit was goede tv. Ja. Ik, uh, dat, ja. Het is wel mooi gisteren bij uh, uh, Yannick zat, De man die ook al eens met Peter R. V. samenwerkte. Die nu ook nu opgelicht doet in het buitenland. Die doet dat goed trouwens. Het is ook wel een boom van een keer. Ik geloof ik wel dat hij al gekke dingen kan doen. Dat hij dat ook nog een beetje afschrikt. En die zei ook van, ja, ik bedoel, ook in Emmy geworden in Amerika, zo met Peter R. Fies, dat was wel een feestje, hoor. Hij was er echt heel open over. Van, nee, ja, het was ook een beetje over, een, over iets ergs. Dat ging over Nathalie Halliwell natuurlijk. Dat was toen ook in beeld gebracht. Ja, maar hij maakt nog wel, wel sensatie-TV. Ja. Dat vind ik toch anders dan de NOS? Dat, die, ja, dat ja. Het, het nee, is, ja. Nee, maar hij, ma hij maakt wel een programma wat bedoeld is om te entertainen. Ja, maar ik vind dat met zo'n laatste programma, dat opgericht... dat brengt hij toch wel dingen onder de aandacht. Dat je denkt van, oh, ik ga naar dat land. Misschien moet ik even opletten dan. Dat ik, als er een leuke blonde dame naast me komt... en die gaat allerlei dingen vragen over me. Hoe lang ben je hier? En heb je heel veel geld bij je? En uh, wil je met me eten? En uh, Dan denk Mag ik, ik je van, je oh, dat over, doe ik niet. Dat, dat doe ik niet. Goed. Dan ik gaan de... Knap als je daar weerstand aan kan bieden. Ja, moeilijk, hè. Oeh. Ik kan het nu gewoon. Na het zien van zijn programma kan ik het gewoon. We gaan op naar het nieuws van de 9 uur na 9 uur het overzicht van wat er allemaal gebeurt op deze datum. En er zijn altijd weer een stukje leuke geschiedenis, stukjes bij. Tot zo. Tot in tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.